3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud wielrenner Joop Zoetemelk ligt in het ziekenhuis. Hij is aangereden door een auto terwijl hij aan het fietsen was bij Parijs. Hij heeft beide armen en een been gebroken, maar is wel aanspreekbaar. De 73-jarige oud-tourwinnaar werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zoetemelk woont in de buurt van Parijs. Hij wilde vanmiddag thuis naar de laatste tour-etappe kijken. D66 heeft als eerste partij zijn verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Het wordt later vanmiddag gepresenteerd, maar blijkt nu al online te staan. De partij pleit voor duizenden windmolens op zee en wil toewerken naar halvering van de veestapel. Verder is er veel aandacht voor onderwijs en cultuur. Zo moet er voor studenten een nieuwe studiebeurs komen. Kinderopvang moet volgens D66 gratis worden, het toeslagenstelsel moet worden afgeschaft en er moeten 1 miljoen huizen worden gebouwd, staat in het programma. Ook haalt D66 een oud stokpaardje weer van stal, de gekozen premier. Bij een taxicontrole in Amsterdam zijn zes van de achttien gecontroleerde chauffeurs betrapt op drugsgebruik. Uit een speekseltest bleek dat ze bijvoorbeeld THC of amfetamine hadden gebruikt. De politie noemt zes van de achttien een fors aantal. Zeker omdat de taxichauffeurs willekeurig waren uitgekozen. Bij de arrestanten is ook bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het horloge dat aanleiding was voor het doodschieten van Bas van Wijk blijkt een imitatie Rolex te zijn. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het parool. Van Wijk werd vorige maand doodgeschoten op een strandje in een park in Amsterdam toen hij probeerde de diefstal van het horloge te voorkomen. In de zaak zit een man van 20 uit Hoofddorp vast. Hij heeft bekend. Volgens het OM maakt het voor de zaak geen verschil dat de Rolex nep is. Het weer, volop zon, in het zuiden ook wat sluierbewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Deze plaat al aan het begin van uur 2 van Zalvoort op zondag ingepland. Fruitcake en My Feet to Move. En dan denk ik ineens, hé, hey, dat past wel goed bij het onderwerp van dit uur. De fitheidstest voor uh, 55-plussers, My Feet to Move. Dan, uh, ja, dan ben je nodig toe aan een uh, fitnesstest, uh, Albert-Jan. Klopt, en die was uh, vanmorgen uh, in uh, de Korverhal. En het was een fitheidstest voor uh, 55-plussers... ...waar ook uh, wethouder Raymond van Haafden uh, aan deel heeft genomen. Uh, hoe hij dat heeft beleefd, dat hoort u later in een interview... ...wat onze collega Jelmer uh, Koper uh, met hem had. Daarnaast uh, had Jelmer nog een gesprek met Duco Bouwkes... ...de organisator van deze fitheidstest uh, van uh, Sport Service uh, Zandvoort. En uh, een andere, nog een derde interview met uh, degene die uit hoofden van uh, het onderzoek heeft gedaan... ...naar uh, aangepast sporten voor ouderen vanuit de gemeente... Daarover in dit tweede uur dus meer, dankzij Jelmer Koper, onze verslaggever, al daar waarvoor dank. Uh, verder gaan we nog even terugkijken naar vorige week, want toen was het maandag al prachtig weer. En dinsdag was het gewoon de heetste dag van september ooit gemeten in Zandvoort. En dat nodigde natuurlijk ook een heleboel mensen uit om afgelopen week, afgelopen dinsdag, zeker naar het strand te gaan. En dan liefst met z'n allen als laatste terug met de trein. Ja, en voor de NS was dat een verrassing. Dat was voor de NS een verrassing. Goed, daarover straks een bijdrage van onze collega's van NHTV. En ook, nou, dit, we zeiden het al in het eerste uur... die code uh, rood die uh, voor, vanuit Duitsland uh, en uh, België... voor Nederland en België is uitgeroepen. Dat heeft natuurlijk directe gevolgen voor de horeca in Zandvoort. En wij hebben daar ook een bijdrage van NHTV over wat dat betekent en met name voor de hotellerie hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en luisteren naar uw uh, enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dat gaan wij zeker doen, albert uh, Ik blijf nog wel even tot vijf uur uh, hier, nou, hier in de studio. Hoef je het niet alleen te doen, uh. toch? Nou, dan werd het wel top denk ik. Ja, oké, okay, dankjewel. En uh, zo dadelijk gaan we naar de fitheidstest toe. Want uh, ja, de interviews zijn inmiddels allemaal binnen. Die hoor je naar deze van uh, Michel Fugin. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait.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 C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel Au creux de leurs mains Comme on cueille la Providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance 재미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 Dat was inderdaad he. het origineel van een mooi verhaal. Un bel histoire. Dat mooie verhaal is dan van Paul in en, uh, en uh, Al de Liefste, toch? Ja, zeg dat goed? Helemaal ja. goed. He, je hoort inderdaad uh, un bel histoire. En uh, ja, ik meen ook te horen dat hij zegt uh, Tour de France. Maar dat zingt hij net niet. Maar het lijkt er wel een klein beetje op, uh, Obertjan. Ja, nee, dit zijn inderdaad uh, de, de, dat is de muziek voor, uh, voor vandaag. Tijdens de Tour de France. Trouwens, de live-uitzending begint ongeveer of om kwart voor vier. Dan weten we dat alvast. Goed. Uh, ja, ja, Jelma, ja. Die was, uh, vanmorgen was hij in, in de sporthal. Klopt. En dat was natuurlijk tijdens die fitheidstest... die was georganiseerd door de gemeente... in samenwerking met Team Sportservice Zandvoort. En het was een fitheidstest... Van, uh, dat hij in anderhalf uur je fitheid kan testen... En het test bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals meer knijpkracht, lenigheid, reactiesnelheid en uithoudingsvermogen. Die laatste is wel een lastige. Uh, dit wordt aangevuld met, werd aangevuld met een meting van de bloeddruk, lengte en gewicht. De organisator Duco Boukers uh, uh, stond Jelmer Koper uh, te woord over deze fitheidstest voor 55-plussers. Waar ik allereerst naar benieuwd naar ben, is uh, wie ben jij en wat doe je binnen deze organisatie van deze dag. Ik uh, ben uh, Duke Boukes. ik werk bij uh, Sports service Zandvoort. Ik ben ook uh, sportbeheercoach in Zandvoort. Uh, deze dag heb ik samen met mijn uh, mede-collega Danny uh, georganiseerd en wat ik hier met name doe is Zandvoort uh, ja, meer in beweging te krijgen. Dat uh, doe ik voor zowel jongens als oud, kinderen van de basisscholen. Uh, ik ben ook uh, Meerdere keer in de week bij Jurters Hart. Dat is een, een plek waar heel veel ouderen komen aan te huis. Waarbij ik die ook sportles geef. En uh, het heeft dus ook uh, nu dan uh, zo'n evenement als dit organiseren. Is dit uh, de eerste keer dat dit evenement wordt georganiseerd? Nee, niet de eerste keer. Wel voor mij de eerste keer. Ja. Dit heeft uh, eerder ook al een paar keer plaatsgevonden. Maar wel de eerste keer met uh, de maatregelen vanwege ja, corona. -die ja, en uh, hoe, hoe is dat om het op deze manier te organiseren? Want ja, de mondkapjes, dus hoeveel extra tijd heeft dat gekost? De afgelopen week zijn wel echt een paar dingen veranderd. De maatregelen en ook wel de af en toe in Zandvoort qua coronagevallen is af en toe wel een beetje voor roet in het eten gezorgd. Dus het was af en toe wel verschakelen. Daar zat ja. overigens ook wel meteen even de uitdaging in. Sommige dingen moesten heel rap uh, ja, gepland worden en geregeld worden. Maar uh, daar zijn we gelukkig uitgekomen. Was het uh, op een moment ook onzeker of het überhaupt door kon gaan? Of op een gegeven moment uh, toen inderdaad de, de peiling qua, qua coronagevallen in Zandvoort wel aan het toenemen was. En, uh, we hebben wel eens gesprek een gehad met uh, de gemeente. En heel af en toe waren we er wel eens een beetje bang voor. En, uh, maar uiteindelijk hebben we gelukkig van en ook uh, gekregen ja. en een goedkeurig. En uh, hoeveel deelnemers verwachten jullie vandaag? Ik uh, verwacht een mannetje of 40 à 50 wel. Oké. Okay. En dat zijn natuurlijk allemaal uh, 55-plussers. Ja. En uh, waarom is gekozen voor die uh, leeftijdsgroep? Deze doelgroep uh, is een doelgroep die voornamelijk ja, vaak thuis zit. Uh, de leeftijdsgroepie waar uh, bijvoorbeeld uh, kinderen in zitten, 8 à 16 jaar, ja, die zijn natuurlijk veel meer uh, in beweging en actiever. En uh, ja, de gemeente wil ook gewoon peilen hoe uh, fit deze doelgroep is. Oké, okay, en uh, jullie als organisatie kunnen daar natuurlijk wat mee, maar wat zegt de gemeente ermee te gaan doen? Nou, uiteindelijk willen we uh, kijken hoe goed en fit deze doelgroep is. Wij hebben ook. Uh... Uitgezocht wat het, überhaupt het aanbod is in Zandvoort voor deze levenscategorie En dat hebben we helemaal uh, uitgezocht en uh, door middel van een mooie handout een overzicht daarvan gemaakt. Na deze test krijgen ze een beweegadvies van een van mijn collega's. En op basis daarvan wordt er uh, ja, een bepaalde sport. Of een vorm van beweging geadviseerd voor de persoon. Oké, okay, dus dat we ook nog daarna ermee aan de slag uh, ja, juist, kunnen. Ja. En uh, denk je dat dit evenement uh, ook volgend jaar weer georganiseerd kan worden? Ja, en ik hoop zelfs ook zonder deze maatregelen die nu uh, ja, zijn genomen. Ja, zeker. Want uh, je verwacht een aantal deelnemers. Uh, zit er ook een maximum aan als het te druk wordt? Ja, we hadden een max voor 100, ook vanwege corona. We willen wel een bepaald uh, maximum wat in de zaal uiteindelijk hier, uh, hier in de zaal bevindt dus we hebben elke kwartier doen er de, uh, drie à vier deelnemers uh, mee hoeveel mensen werken er eigenlijk aan mee om dit allemaal voor elkaar te krijgen ja achteraf best wel veel want we hebben gewoon uh, iemand uh, die gewoon als het ware de lunch uh, regelt en uh, we hebben een arts uh, we hebben mensen voor de materialen stoelen tafels dus uh, ja, met uh, heel veel collega's, ook van andere organisaties, vrijwilligers. Ja. Dus het, uh, ja, dat zijn achteraf best wel veel mensen als er zo uh, okay. staan. en uh, kunnen mensen zich ook uh, altijd aanmelden als vrijwilliger neem ik aan? Uh, ja, er is ook een, een platform uh, waarbij ze zich kunnen aanmelden. Dat kan bij Pluspunt onder andere, die, doet, uh, die werken veel met vrijwilligers. Oké, okay, nou hartstikke bedankt ja, graag. en uh, succes vandaag. Dat was uh, de organisator uh, Duco Bouwkens. Ik hoop wel dat het een uh, gezonde lus is geweest, uh, Albert-Jan. Bitterballen! Ja, nee, <lacht> geen bitterballen. Dat gaan we niet doen. Straks gaan we uiteraard door over uh, de fitheidstest... die vandaag plaatsvond in de Corpus Porthal hier in Zandvoort. Maar eerst gaan we draaien. Niet of nooit geweest... Ik zie twee mensen op het strand, vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt, ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn, die rustig. Op het verkeerde feest, ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Ik zie twee mensen, ze gaan staan. Ze draait zich om. Bovendien. Ik ben mezelf, in ieder geval, die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf, in ieder geval, die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf, niet. De bekende hit van Akda en de Munich hoorde je op de zondagmiddag bij Bam. Dat was niet of nooit geweest. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of onze collega nog meegedaan heeft aan de fitness testen. Jelme Koper, wat denk jij? Nou, denk ja, zijn ik... leeftijd dat, uh, gaat hij niet redden, natuurlijk. Nee, nee, dit is, dat is nog een jonge hond. Dit is gereserveerd voor 55 plus. Ja, dat is ook zo. Dus hij heeft zich uh, beperkt tot de uh, verslaggeving van het uh, evenement. Uh, wat ja. vandaag plaatsvond in, uh, in de Corveral. En wie kwam hij daar nog meer tegen? Wethouder Raymond van Haafden. En die heeft ook meegedaan. Kijk. Dus uh, die uh, kan inderdaad uit eerste hand uh, vertellen hoe het was en wat voor. Uh, ja, Nuttig is om 55-plussers meer te laten bewegen. Dat gaan we horen. Nou, tegenover ons zit uh, wethouder Raymond van Haag. En uh, hij heeft net ook de test afgelegd, de fitheidstest voor 55-plussers. die hier vandaag in de Sporthal wordt gehouden. Nou, de allereerste vraag: uh, hoe beviel het vandaag? Nou, het is wel verboeiend. Er wordt heel wat van je gevraagd, en, uh, maar ontzettend leuk om te doen overigens. Uh, het geeft ook zelf een beeld van, nou oké, okay, hoe staat het met mijn eigen conditie? En uh, kan ik en moet ik misschien hier en daar wat uh, veranderen. Dus nee, ontzettend leuk om te doen. Ja, en uh, wat heeft u allemaal moeten doen tijdens de fitness? -tanks? Oh, ik heb uh, in ieder geval blokjes moeten uh, verplaatsen in een bepaald tempo. En dat waren, uh, was een, een, een stok die ik moet reageren op het moment dat ze hem laten vallen uh, snel pakken. Tot uh, nou, ja, opstaan en uh, zitten, opstaan zitten. En de, zeg maar de laatste was de wandeltest. Jazeker, ja, die hebben we ook uitgebreid mee kunnen <laughs> bekijken. Dat dus is best het zwaarst volgens mij, of niet? Ja, dan ben je wel even bezig, bezig ja. Ja. Ja. ja. Zeker, want dat was de bedoeling dat er uiteindelijk tot stap 66 werd behaald. En daar liep je dan op een gegeven moment 7 km per uur. Dat is natuurlijk best snel voor een wandeltempo. Wat hoorde u van de, de begeleiders, en hoe u het deed? Ja, daar hebben ze niet zoveel over gezegd. Nee, ze hebben het keurig genoteerd allemaal en dat eind, de je bij elkaar opgeteld. En dat is redelijk. Niet okay. super fit, maar het is redelijk. Okay. Ik ben zeg maar gemiddeld. Oké, okay. en uh, wat had u van tevoren verwacht? Uh, van nou, deze... dat laatste. Ja. Dat ik, ik gemiddeld ben, ja. Gemiddeld. ja. En uh, heeft u vroeger uh, wat met sport gedaan? Of uh, deed u of ja. doet u nog steeds iets? Nou ja, ik heb, ik heb altijd uh, wel gevoetbald. En uh, later ook nog zaalvoetbal gespeeld. Maar de laatste, zeg maar 10, 15 jaar, ben ik vooral jeugdvoetbaltrainer geweest en eh, daarnaast ook gewoon coach, maar heb ik heel veel jeugdteams eh, getraind en eh, daarna ben ik gaan tennissen. Oké. Okay. En sinds vorig jaar speel ik eh, walking voetbal, maar dan is Zwanenburg. weer gewoon. Ja, hier heb je geen walking voetbal. Oké. Okay. U bent natuurlijk ook uh, wethouder van Stamford. Uh, u deed deze dag denk ik ook wel uh, voor jezelf, maar ook. Natuurlijk voor een stukje waardering misschien voor de organisatie. De waardering voor de organisatie, maar uiteindelijk gaat het ook om dat mensen in de inwoners in Zandvoort zich realiseren dat het gezond is om aan sport of aan bewegen te doen. En als ik daar een steentje aan kan bijdragen, vind ik dat heel belangrijk. Want in de afgelopen maanden hebben denk ik de meeste mensen gewoon thuis gezeten vanwege alle coronaprikkelen. Dan mochten de mensen niet bij elkaar op visite, eh, konden niet met een groepje naar buiten. En dat mag allemaal langzamerhand weer wel. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen zich realiseren, oké, okay, ik kan wat, ik wil wat en hoe ga ik dat dan organiseren? Waar kan ik nou aan deelnemen? Nou, dat is eigenlijk vandaag ook een mogelijkheid om je te laten informeren van wat voor beweging sport kan ik wel doen ja, ja. en uh, hoe vond u zelf dat uh, deze dag uh, is georganiseerd nou op zichzelf prima alleen ja, ja normaal gesproken zou je meer deelnemers verwachten, hè, meer mensen die, die zich zouden hebben aangemeld, nou je moet dan wel de advertentie gelezen hebben in de stadvoedselkrant. In en aan de andere kant ja door alle maatregelen, kan je ook niet veel mensen in de sporthal nee, binnen hebben, dus zeker. ja het is allemaal beperkt, dus informatiesteentjes en zo, ja die staan er allemaal zeker, niet, Zeker. Dus, ja. Nou, jammer. Ja, we spraken toen net ook al met uh, de voorzitter van de seniorenvereniging en die zei ook uh, dat ze het echt wel jammer vinden dat ze niet zo'n informatiemarkt konden geven, omdat dat mensen nog meer geadviseerd uh, kun, uh, kunnen worden. Uh, ja, hoe probeert u als wethouder in deze tijd uh, mensen toch nog te stimuleren om wel met die sport bezig te zijn? Nou, vooral ook inderdaad zoals vandaag gewoon zichtbaar aanwezig te zijn. Om te laten zien dat het belangrijk is en dat deze dag er is. En, en niet voor mij, maar voor de inwoners. En 55-plussers, nou, die hoop ik dan aanstaande woensdag in de krant kunnen lezen en vanmiddag al kunnen horen eh, dat het er geweest is en dat ze zich de volgende keer kunnen aanmelden. En aan de andere kant, ja alle organisaties die zich inzetten met bewegen, met activiteiten gericht op ouderen, ja, die zal ik zoveel mogelijk aandacht geven, zal ik zoveel mogelijk mee in gesprek gaan om maar te zorgen dat heel veel mensen gewoon weten dat het er is. Ja, en uh, welke mogelijkheden ziet u zelf nog uh, in stand voor het om te verbeteren, dat, uh, bijvoorbeeld te faciliteren dat mensen meer gaan sporten? Ja, daar kan ik zelf niet zo gek van aan doen. Ik kan het alleen maar stimuleren en faciliteren. Ja, ja. ik kan het Niet organiseren. Er zijn hier andere organisaties voor. Maar als organisaties zijn, we zouden graag hebben een idee, we zouden graag dit willen, we zouden graag dat willen. Nou, dan kan ik kijken of we daarbij kunnen helpen, of dat we daar in een, een, een, een, een donatie, bijdrage, subsidie, dat mogelijk kunnen maken. En ik heb ook eerlijk gezegd dat we nu bezig zijn met de realisatie van de tennishal, dat dat andere mensen weer stimuleert om weer te gaan tennissen, want ja. dat, dat kan ook nog zeker. een jaar weer. Ja. En uh, vandaag gaat het natuurlijk vooral om de fitheid van ja. 55-plussers. Uh, hoe ziet u het over het algemeen uh, met de fitheid van uh, Sandforters? Nou, ik denk dat er best een tandje meer mag. Uh, kijk, je kan zeggen, oké, okay, ik laat wel mijn hond uit, ik doe wel uh, de boodschappen, maar ik geloof wel uh, even langs het strand of op de boulevard, maar uit onderzoek blijkt wel dat uh, gemiddeld gezien uh, de inwoners van, van Zandvoort dan nou niet bovenmatig aan sport doen of bewegen. Dus daar mag best wel aandacht aan besteed worden. Ja, ja. en uh, wat kunt u daar als wethouder uh, aan? Nou ja, wat ik net al zei, weet je, door daar aandacht voor te vragen en daar gewoon met mensen over in gesprek te gaan en mensen te stimuleren en ook sportverenigingen na te laten denken, kunnen wij nog iets anders dan wat wij nu al doen ja. om die mensen uit huis te krijgen? Wat kunnen we organiseren om die mensen naar de vereniging te krijgen of naar een locatie waar iets gaat. Ja, mooi hè, dat de gemeente Zandvoort uh, goed bezig is met het uh, ontwikkelen van uh, sport hier in Zandvoort. Zo ook tijdens de fitheidstest vandaag in de Corvers Sporthal. Lekker meedoet met deze plaat van Wem. Dan blijft dus zelf ook nou, lekker fit, natuurlijk. Hè? Dus gewoon luisteren naar het geluid van Zandvoort. En doe mee, Albert Jan. Heel goed, heel goed. You're the Wem en Wake Me Up Before You Go Go. Daarvoor hadden we het interview met wethouder Raymond van Haven. Hij heeft ook vandaag meegedaan aan de fitheidstest voor 55-plussers in de Corver Sporthal. En Jelmer sprak met hem. En uh, ja, ze doen trouwens niet alleen uh, voor uh, ouderen wat uh, aan, uh, aan sporten zeg maar, de gemeente. Maar ze besteden ook ruime aandacht uh, voor het sporten onder jongeren. Dat is er nog even bij gezegd. Ja, tuurlijk. Maar dat is, daar heb je die sportservice, uh, die team sportservice Zandvoort voor. Hè? Klopt. Dat soort activiteiten. Dus dat doen ze in nauwe samenwerking met elkaar. Dus dat is een, dat is een goede ontwikkeling. Goed, uh, gaan we... Uh, ja? We gaan naar Woud. Oké, okay, ja, we gaan naar Woud. En uh, de, dat is het derde en volgens nog het laatste interview... wat uh, Jelmer, uh, Jelmer had er meer gemaakt. Maar we hebben deze drie uh, eruit gelicht. Uh, wat is, wat, wat, waarom is het eventueel zo belangrijk voor de gemeente... om te weten hoe fit uh, Zandvoort is? En wellicht uh, eventueel uh, of het nodig is om sporten aan te passen bij een leeftijd? Dus daar sprak Jelmer mee samen, Jelmer, Jelmer Koper sprak met Wout van de gemeente een onderzoek naar sporten in Zandvoort. Uh, en ja, wat houdt dat onderzoek in? Ja, klopt. Ik ben bezig met uh, onderzoek naar aangepast sporten. Dus dat is sport voor mensen met een beperking. En uh, in opdracht van de gemeente kijk ik eigenlijk naar... wat is het huidige aanbod? Uh, wat is de sportbehoefte? Welke partners komen er in contact met mensen met een beperking? En uh, kunnen mensen met een beperking de weg naar het sportaanbod vinden? En zo niet komt dat dan omdat er geen aanbod is? of Omdat er veel onbekendheid is. Uh. En wat ben je tot nu toe te komen over dat aanbod? Um, in Zandvoort is het aanbod niet heel groot. Dat kan natuurlijk ook komen omdat ik in Haarlem wel redelijk wat aanbod is. Je hebt in, uh, in Zandvoort twee surfscholen die, uh, die aanbod hebben voor mensen met een beperking. Bij nieuwe Inicum wordt natuurlijk veel, uh, veel aangeboden. Ja. Um, en verder ben ik pas één maandje bezig, dus ik ben nog zoveel mogelijk partners aan het zoeken. En uh, ja. op de een of andere manier probeer ik straks ook mensen te bereiken met een beperking. Om, uh, om te kijken van, nou ja, wat... Beleef je nou welke trippels kom je tegen, lukt het om aanbod te vinden? En wat zijn de grootste vragen die je hebt voor je onderzoek? Um, nou ja, dus eigenlijk met name, um, welke sportbehoefte is er? Lukt het de mensen om een sport te vinden? En zo niet, ja, hoe komt het dan dat ze niet mee kunnen doen met sport? Dat kan natuurlijk zijn door financiën, door vervoer. Ja. Uh, of doordat het aanbod niet aansluit bij uh, Tycoon. Ja, moet er uit dit onderzoek ook blijken dat er iets aan gedaan wordt? Of? Um nou, niet zozeer dat er iets aangedaan wordt, maar ik denk dat het belangrijk is in het onderzoek dat straks partijen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Okay. En, um, op die manier willen we ook aan de gemeente laten zien van hey, dit is er, dit is een advies waar, waar de gemeente nog op in kan zetten. Ja. En ja. Uh, op deze manier. En want het is nog steeds zo dat mensen met een beperking uh, uh, minder sporten dan mensen zonder beperking. Ja, ja. Dat proberen we. Terwijl ze dat misschien best wel kunnen. Ja, ja en dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Uh, een deel van de doelgroep zal ook niet beseffen hoeveel ze nog kunnen. En soms weet je door. Angst niet wat je nog kan of door, door pijn of uh, doordat ja. je niet goed weet wat het avond is. Het is een opdracht van de gemeente Zandvoort ja. stond in de sportnota en uh, team sportservice Zandvoort is de uitvoerende sportorganisatie en sportsupport Haarlem heeft een regio-coördinator voor sport die ook in Zandvoort actief is. Dus op die manier proberen we een beetje de samenwerking te vinden. Ja, ja, en uh, inderdaad dus ook vanuit de uh, gemeente Zandvoort zeggen zij dan ook iets te gaan doen met dit onderzoek? Nou, niet direct dat ze al zeggen dat ze niet iets mee gaan doen, dat ligt natuurlijk ook een beetje uh, aan wat Uitript, ja. En ja. als wij een adviesrapport opstellen met zet in op deze punten... dan verwacht ik wel dat de gemeente daarmee uh, kan sluiten. Oké, okay, ja. okay. en uh, uh, ja, je bent natuurlijk ook vandaag betrokken bij de organisatie van de fitheidstest. Ja. Uh, worden daar dan ook uh, uh, adviezen mee gegeven aan mensen die zelf een beperking ervaren? Is dat, uh, kan je daar dan ook iets zeggen tegen die mensen? Nu op dit moment? Ja. Um, nou, minder... Uh, ik heb één dame gezien die wat last had van schouderklachten ja, dat, dat ligt ligt natuurlijk ook maar helemaal aan wat voor sport je wilt ja. doen hè. als jij fietsen en wandelen leuk vindt dan heb je niet zoveel last van je schouderklachten maar wil je badminton dan dan, ja. dan zal je op een wat ander niveau badminton spelen dan dan de reguliere de, we weten natuurlijk allemaal wel welke beperking jullie dan onderzoeken maar vallen die kleine klachten dan ook al iets ja, kijk, dat is het lastige binnen aangepast sporten. In principe uh, val je binnen de doelgroep als je niet met regulier aanbod mee kan doen. En ja. uh, als jij een arm mist... Dan kan je prima bij een reguliere voetbalvereniging meedoen. Maar ja, als je volleybal wil doen, dan heb je weer wel last van die beperking. Ja, dus het is eigenlijk altijd maatwerk. En per individu moet bekeken worden. Wat vind je leuk? Wat ja, kan je? Ja. Nou, waar wil je dat Stel, er luisteren die mensen die inderdaad een beperking ervaren... of letterlijk ook hebben. Mm -hmm. uh, uh, wat is dan toch nog het advies om toch nog wel fit te blijven? Wat kunnen ze nu al doen? Um, nou ja, sowieso altijd goed om met de lokale sportorganisatie contact op te nemen. Dus dat is in dit geval 10 sportservice Zandvoort. Het um, platform Uniek Sporten dat is een heel belangrijk platform. daarop kun je uh, Dat is een landelijk platform en daarop staat eigenlijk al het aanbod voor mensen met een beperking. Ja. Ja. Daar staat een sportzoeker op en kan je gericht op jouw beperking zoeken wat voor een sport je zou willen okay. doen. Okay. Uh, en daar staan ook contactgegevens op van mensen die met je mee kunnen denken in de zoektocht naar, uh, naar een sport. Okay. En die website? De... Dat is www.unieksporten.nl oké okay. En daar is dus informatie juist voor die mensen te vinden ja. die dat nodig hebben. En uh, over je onderzoek, uh, krijgen we daar nog updates of kunnen we dat ergens inzien? Uh? Um, dat moeten we nog even bekijken met de gemeente hoe we dat gaan, uh, gaan publiceren. Uh, ja. Uiteraard uh, is het wel de bedoeling om zo breed mogelijk te delen waar we mee bezig zijn en welke dus partners Dus ook tussendoor zijn. updates uh, te geven? Ja, als daar behoefte aan is, daar kunnen we daar zeker updates okay. uh, over geven. Ja. Oké, okay, nou super. En uh, succes met je onderzoek. Dat was hem vandaag, de fitheidstest in de Corver Sporthal hier in Zandvoort-Noord. Dank aan Jelmer Koper voor de verslaggeving. En meer interviews hoor je later in de uitzendingen van CFM langskomen. Een beetje soft rock op de Zandvoortse radio met Boston. En more than a feeling. Zojuist sprak Jelmer Koper onder meer met uh, wethouder Raymond van Haafden en uh, met, uh, met uh, Wouts. En wie hadden we nou nog meer? Ik ben hem even kwijt hoor. De, de, de organisator zelf. Ja, Duco, Duco, Duco, Nou, hij Nou heeft er nog veel meer interviews uh, daar uh, opgenomen. En uh, ja, er waren maar uh, liefst uh, 100 deelnemers vandaag. En die interviews die hoor je verderop in de uitzendingen van uh, CFM loskomen. Op dinsdag bijvoorbeeld tussen 1 en 3 bij Lunchroom. Oh, oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Huh.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 I oh my god, oh my god, I can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my god, oh my god, when I see you, I shoot. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feel things, feelings, I feel about us. Driving.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 Een lekkere plaat om in uh, beweging te blijven. Dus, we zijn er de mee meegedaan... Kun je nog even door als je thuis naar de Zandvoortse radio luistert. Met uh, de single Head and Heart van MNEK. Een eentje van uh, nou, nog niet zo lang geleden. Ja, het is, uh, het is een beetje triest uh, voor Zandvoort, maar uh, de Belgen en de Duitsers hebben gezegd... van uh, code rood voor uh, Noord- en uh, Zuid-Holland, uh, Albert-Jan. Klopt, en dat heeft natuurlijk direct invloed uh, op, uh, op uh, het toerisme in Zandvoort. En uh, sommige Duitse gasten zouden nog uh, de, vorige week nog drie dagen langer blijven... maar durven het niet aan en gingen terug. Aldus uh, Suzanne Janssen, eigenaar van het Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort. Sinds de Duitse regering afgelopen woensdag heeft besloten... dat Noord-Holland uh, ook een rode zone is... dus een risicogebied zien veel Duitse gasten vertrekken. Ziet ze veel Duitse gasten vertrekken... en loopt het aantal annuleringen zien er ogen op. Duitsers die in Zandvoort uh, terug naar huis reizen... moeten bij thuiskomst verplicht een coronatest ondergaan... En mogelijk ook in isolatie. De Duitse regering maakte afgelopen woensdag bekend dat zowel Noord- als Zuid-Holland risicogebieden zijn. Ondanks dat de grootste brandhaarden in de grote steden als Amsterdam en Rotterdam liggen. Uh, dus ondanks dat zijn wij ook typineut om het zo maar eens te zeggen. Een aderlating voor de Zandvoortse hotels die de afgelopen maanden weer net even lekker gingen draaien. Onze collega's van NHTV. Spraken Susanne Janssen van het Amsterdam Beach Hotel? Want die baalt natuurlijk van dit Duitse besluit. Uh, gisteravond werd het nieuws bekendgemaakt. En uh, ja, het eerste wat ik deed is uh, hier het hotel bellen. En uh, jongens, hoe gaat het? Maar ja, het regende eigenlijk al annuleringen vanaf dat moment. En die trend zet zich door. Uh... Op dit moment, vandaag, waren er ook een aantal kamers die zeiden... die zouden nog twee of drie nachten blijven. Maar uh, ja. durven het niet aan en uh, gaan naar huis vandaag. En durven het niet aan, uh, want mensen denken van... ik ben in een uh, onveilige zone, ik moet weg hier. Ik, dat denk ik. En ik denk ook een beetje... Ja, dat ze niet weten hoe ze dat gaan doen misschien, hè, met, uh, bij de grens... als ze met de auto zijn. Het is een beetje onwetendheid denk ik van iedereen. Hoe is het met de andere hotels? Ja, iedereen. Iedereen uh, ervaart hetzelfde... Uh, ja. We zitten met z'n allen in een groepsep, dus die ontplofte gisteravond eigenlijk al. Yeah. Uh, ja, iedereen ziet hetzelfde gebeuren. Veel annuleringen, mensen die eerder vertrekken. Wat betekent het financieel voor jouw hotel dan nu? Deze uh, ja, ja pff, verschrikkelijk wel eigenlijk weer. Uh, we hebben natuurlijk net uh, de lockdown uh, achter de rug. Uh, we hebben wel uh, een goed seizoen kunnen draaien, maar dat was ook wel nodig. Want uh, in Zaltvoort moet je je geld verdienen in de zomer. En uh, om de winter door te komen. Dus we waren net weer een beetje bezig op te krabbelen. En weer wat uh, vet op de botten te krijgen. Om, uh, om die winterperiode straks door te kunnen gaan. Ja. En uh, ja, als dit uh, lang gaat duren. Ja, dan zijn er wel weer veel ondernemers. Uh, niet alleen hotels in Zandvoort. Die wel echt uh, problemen gaan krijgen. Ja, Susanne Jansen van het uh, hotel zegt het heel erg goed inderdaad. Van uh, Zou je nog een uh, mooi uh, naseizoen kunnen hebben hier in Zandvoort? Krijg je dit uh, Albert-Jan? Klopt. En uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe sneu en hoe erg het ook is... Maar ja, goed, als de Duitse overheid dat doet. er zijn ook Duitsers die zeggen: van, Nou, ik blijf gewoon en ik, ik, ik, nee, ik weet wat er me te wachten staat. Ja, nou is het in Duitsland dus op dit moment zo dat, dat je kan wel naar Alanya en Antalya en naar Bodrum in, in Turkije, maar je kan niet naar Sandvoort. Nee, nou, dat is toch... Dus dat is een beetje de huidige situatie, zeg maar, maar rondom het beleid vanuit Duitsland. En dan het rare is dat de Nederlanders helemaal niet naar Turkije mogen. Dus... Nee, klopt. Dat, dat is nou net het. Net, uh, Jammer. Ik bedoel, Nederland, we zitten in Europa. Als nou, er een eensgezindheid eens zou zijn, een, een, een regelgeving, een, een beleid. maar dan op Europees niveau, dan hadden we deze, deze verschillen allemaal niet gehad. Ja, want je zag bij Spanje ook eerder dat de Nederlanders weer naar huis moesten. en de Engelsen bleven gewoon doorfeesten daar, nee, zeg maar. Bij mijn huisarts die is, die is op vakantie geweest in Spanje. Die wist dat. die, die was op de hoogte van. van, van de code rood en dergelijke. En die wisten dat als ik terugkom, dan moet ik me laten testen. En als ik, als ik, negen, als ik positief getest zou worden, dan moet ik een week in quarantaine. Dus dat kan je nog incalculeren. Ja, klopt. Maar het blijft gewoon heel moeilijk om dat in Europa te regelen. Zeg maar. ook ja. Vanwege de vrijheid nog die de Europese landen toch nog een beetje willen hebben. Nou oh ja, dan krijg je dus al dit soort rare verschillen. Dat is ook zo, dus. Dank aan NH Nieuws inderdaad voor de reportage. Het gesprek met Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel hier in Sandpoort. Story, MC Kid Frost. you saw it that My phone is the big boss. My quetz is loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nada. Batos those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're dreaming 'bout to kill. It's in my brother to be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingaso? See me on the Get down right now in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my tax, my camaradas Kicking back for me, ganga Y pa' mi no diga nada You're switching one, they Like Al Capone, they Come throw our thoughts so don't Never try to sweat me Some of you don't know what's happening Que pasa, it's not for you anyway Cause this is for the raza I'm scared, loco, you're so normal You know, now that your brain is high I've hitting the head too many times with a follow Still you're trying to act cool, but you should know You're so cool that I'ma call you a gulo. You're just a peewee, you can't get none ever You're on the lever Your own radio doesn't back you up They just look at your ass and call you a poo-butt And so I look and I laugh and say Yeah, this is for the ras. Trap. Every time that I pack my piece I pull it out quick All the nonsense will cease Just like the song When you're 18 with a bullet Got my finger on the trigger I'm not afraid to pull it If it gets out of hand I know some mafiosos With the pull out quick so stupid as my wall so. sitting there wondering What's happening Can buy some Yeah Deze radio is dit jaar jarig. Ja, we zijn 30 jaar jong, eh, Albert-Jan. 30 jaar alweer. Dus we, we hoeven nog geen fitness testen. Nee, nee, nee, nee maar we mogen nog niet eens meedoen. Je hoorde een plaat uit de beginperiode 1990. Daar hebben we het dan over. Toen begon het hier in Zandvoort. Kit Frost en La Raza. Het is acht minuten voor vier uur. Zullen we weer eens even kijken naar de Eredivisie... want om half drie zijn er twee wedstrijden gestart. Ja, allereerst kijken we naar Feyenoord tegen FC Twente. Nou, we konden u al melden dat FC Twente binnen een minuut had gescoord. Dus toen was de tussenstand 0-1. Maar inmiddels heeft Feyenoord de stand gelijk getrokken en is de tussenstand 1-1. De pret in Rotterdam dat het uh, toch uh, weer een beetje beter is op het scorebord op dit moment. Dan Willem 2 tegen Heracles Omlo. Daar staat het 3 tegen 0. Dus uh, Willem 2 is uh, lekker bezig. Ja, en natuurlijk de kapper van de dag om kwart voor vijf. Ajax ontvangt thuis... RKC Waalwijk. Hey, we houden de, de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Ja, straks hebben we de echte live versie, hè? de platen die we live draaien. Maar dit is ook live hoor. niet maar live. Ja, a tutti quelli che lavorano a questo tour e che sono molto importanti perché questo è uno spettacolo che per riuscire ha bisogno del lavoro di più di 140 persone e per me sono davvero molto importanti tutti quanti li voglio ringraziare in un abbraccio unico perché non posso dire 140 nomi anche se lo meriterebbero quindi grazie, grazie a tutti quelli che lavorano davanti a me alle luci, alle proiezioni Oh, yeah, ai profumi e poi al suono, quelli che, che, che vi fanno sentire. E grazie a questa band! Yeah! Everybody! E grazie a voi! Grazie davvero! Buona fortuna a tutti, di cuore! Buon anno a tutti davvero! Buon Natale a tutti, ragazzi! Vi auguro il meglio! davvero il meglio grazie perché siete davvero della bella gente grazie di qua E quando tramonterà il sole sopra Wat een mooie live versie van deze plaat van Joe van de ciao, mama. En wij zeggen ciao wat betreft u twee van voor op zondag. Zo dadelijk uh, zijn Albert-Jan en ik nog één uur lang met het uh, laatste gedeelte van dit programma. En de Bengels is de laatste voor vier uur.